Hallo. Hallo, lieve luisteraars op Ridder Radio. We, we zijn vanavond helemaal live vanuit een ongelooflijk bijzonder evenement. Dit is namelijk de Wietcompetitie.nl ik weet niet of jullie daar wel eens van gehoord hebben, maar dat is, dat is een heel bijzonder genootschap. Er, er zitten allemaal mensen bij eh, die je niet verwacht, zal ik maar zeggen. Ha hallo, eh, do doet u ook mee aan de competitie? Do doet u ook mee aan de competitie? Ja, ja. Oké, okay. zijn er hier nog meer mensen die meedoen aan de competitie? Ja, iedereen. Uh, uh, gaat. Iedereen doet mee aan de competitie? Ja, ja, ja. Het wordt een ongelooflijk spannende avond. Ik, ik, ik hoop dat uh, uh, jullie iedereen rustig krijgen. Zodat, uh, ik, ik hoop dat jullie iedereen rustig krijgen. Zodat jullie een beetje de overhand hebben. Want uh, je wordt niet versterkt alleen maar voor die mensen die heel ver weg zitten. Dus, dus je, je, je, op het moment dat jij denkt uh, dat je er klaar voor bent... dan uh, Zeg het maar. Oké, okay, nou tot die tijd blijf ik gewoon kletsen. Dat is helemaal geen probleem. Ridderradio, Kletsmeijerradio. Uh, eigenlijk ook wel. Er ligt hier allemaal interessante wietcakejes. Zelfs een, een domtoren uh, met uh, wiet erin. Er zijn cupcakes met uh, wiet erin. Er is uh, van allerlei mensen die van allerlei dingen... ...in sigaretten aan het gooien zijn. Je, je, je weet het eigenlijk gewoon helemaal niet meer precies waar je bent. Kijk, we krijgen ook een kaasje uitgereikt. Nederlandse kan het niet. Wietcompetitie.nl uh, Het is de www.wietcompetitie.nl Kijk, en daar kunnen andere mensen je dus vinden ook. Ja, zeker weten. Dus uh, open site en... Uh, Neem eens een kijkje, zou ik zeggen. En, en, en dit is dus eigenlijk de prijsuitreiking, het, het eindresultaat van een heel jaar kweken. Inderdaad, ja. We zijn vorig jaar in maart, april begonnen. Nou, het bekende liedje. En op dit moment zitten we bij het kick-off eindfeest... ...van 2013 en het begin van 2014. Nou, ik, ik ben heel benieuwd. Vanaf nu mag jij de muiter rustig krijgen. Zet ik mijn microfoon uit? Of ik kan mijn microfoon ook doorgeven natuurlijk. Dat is ook prima. Ja, goedenavond, dames en heren. Mijn naam is W. En mijn naam is senior Gagna. En wij hebben... ...een tijdje terug de wietcompetitie opgericht. Die competitie ja, is eigenlijk begonnen als een grap. Maar uh, wat zie je zoal om je heen op dit moment, Walter? Ik zie vooral prijzen, ik zie vooral mensen, ik zie vooral gezelligheid. En ik uh, zie heel veel eten met uh, daarin de wiet die wij zelf hebben geproduceerd in onze competitie verwerkt. Het is inderdaad een nederwietcompetitie. Dat is het. En uh, ja, we zijn hier dus vanavond bij, wat zullen we zeggen? De uitreiking van, nou ja, de winnaar van de competitie, de beste wiet, getest door een officiële jury en nog een paar poedelprijzen. Ja, dames en heren. En nu wordt het eigenlijk ook een keertje tijd om eens uh, de winnaars van 2013 bekend te gaan maken. Laat eerst maar eens even horen wie er allemaal zijn. <tied> Volgens mij hebben we niet iedereen gehoord. We hebben ook de, de mensen die, die zojuist stil waren. niet zo Zintje. Wie zijn er allemaal? <tied> Dat lijkt er meer op. Ongeveer 425 mensen zijn vandaag op daar. dagen. Je hoorde ze niet allemaal, maar, maar ja. de kern eigenlijk van de competitie is in ieder geval aanwezig. Hmm. En waar zijn we vandaag, we eh, Walter? We zijn in een Koffieshop het grasje aan de Obrechtstraat, nummer 1 geloof ik, aan vlakbij de Beeldstraat. In Utrecht. Wow. Goed, we gaan, eh... we gaan maar eens even over de competitie praten. Want eh, dat hebben we eigenlijk allemaal gedaan. Laten we dat eens even doen, Walter. Ik zie heel veel papier. We hebben... Eh... Het is wel heel stil, hè? het is wel spannend geworden nu, geloof ik. Ja. Wat staat er op het spel, bedoel je? Er staat Zoals op. jullie weten, vorig jaar deden er ongeveer 10 mensen mee, dit jaar 26 mensen. Van die 26 mensen die dit jaar meededen, hebben 14 mensen niet hun wiet ingeleverd. Een aantal van die mensen zijn hier vandaag aanwezig. Dat zijn waarschijnlijk extra punten voor. de mensen die nu boer roepen. Ja. Het was op zich best wel een spannende competitie. We hadden heel veel opdrachten, heel veel strafpunten. En uh, heel veel mensen die uiteindelijk zijn afgehaakt. We zijn ook ongeveer drie maanden volledig uit de running geweest. Lamlendigheid, jullie weten het allemaal wel. Laten we eerst, eerst even toch vragen: wat we op een, een gegeven moment was. een keertje gekeken naar. 13 mensen die hun wiet hebben beoordeeld. Dat is vorige week dinsdag gebeurd? Volgens mij wel, ja. Wat hier op de achtergrond gebeurt, is techniek. Dankjewel, Guus. We moeten er even uit voor de reclame of een muziekje, inderdaad. de weet ik nog een leuk en een leuk barretje. Maar wat hebben we allemaal getest vorige week dinsdag? We hebben getest op geur. We hebben ook getest op Kleur. visuele aspecten. En we hebben getest op smaak. Ja, zullen we dan maar eens beginnen met. Uh... Ronde 1. Dat lijkt me een goede. Ronde 1 was een. Maar nog geen vraag, wat was nou de basis, de start van de startkant? Dus rond... Waar zijn we gestart? Met mensen? Of kan helemaal niet over hebben? Ronde 1. Hoe bedoel... Waar zijn we dat is een ja, interessante vraag. Wie geeft de middag kansen en wie heeft, kansen, wie heeft <laughs> de middag kansen wie hoeft niet eens deel te nemen? Wat is... Nou ja, in principe, in principe is het orde van de jury zo belangrijk: dat gaat over al je eerdere opdrachtpunten heen. het gaat uiteindelijk om het resultaat je... Het gaat alleen om de punten van de jury. We gaan het nu alleen maar hebben over wie de beste wiet heeft. Want de beste wiet. Daar hebben we dus 13 kandidaten voor. Goed. In ronde 1 hebben 5 mensen beoordeeld over 13 soorten wiet. En nummer 12, nummer 10 en nummer 11 waren in die volgorde nummer 1. Twee en drie. Ja. Maar dat leverde ook al een aantal afvallers op. Dat leverde een aantal afvallers op. Dat waren nummer twee en nummer één. Onthouden die zouden die. dat toch zijn? Strafpunten voor die. In nummer, ronde twee, toen kregen we de geur. En nummer tien kwam daar echt als een van de winnaars uit de bus. Dat was ook degene die als opgevallen door iemand die van de partij opa. Kandidaat stond in Eindhoven voor de gemeenteraadsverkiezingen. Hij vond nummer 10 met kopperschouders boven de rest uitstaan. Vandaar dat wij vandaag de prijs Opa's Choice. <lacht> is er überhaupt bekend of hij uh, gemeenteraadslid is geworden? Nee, dat weet ik niet. Maar het was, wel, het was opa nummer 4, ja. meneer Hans Bergman. Hans Bergman de Hans Bergman Award Opa's Choice het is nummer 10 we gaan zo meteen de naam bekend maken heeft die prijs gewonnen in ronde 3 kwamen de verschillen echt naar boven nummer 12, die toch wel een beetje favoriet leek te zijn bleef favoriet scoorde 40,5 punt op een schaal van 45. 50 of zo. Nee, 50. next. 42. Nummer 12 werd 1, nummer 10 werd 2 en nummer 11 werd 3. Op basis van het grootste pringgetal. Allerlaatst 5. werd Signor Ganja. Hey! Alle laat. Ja, Alle allerlaatst. allerlaatst. Maar goed, ze hebben het wel Zijn broertje. De dubbele euroknaller, knaller. Max Special. Werd één na laatst. Daarna kwam Ploert. Hey. <laughs> Daarna kwam Vinnie, Vinnie, Vinnie Hey! Red White Haze. Hey. Hey. The Log Lady. Yeah. Okay. Jazila. Zitten we nu op welke score Hoeveel we nog te gaan? Nummer 7. Nog 9 gaan net En toen kregen we de, de play-offs. De, de playoffs, voor de playoffs. Jazilla. <tie> voor, En dat was tussen Colo en Koffiedik. En de play-offs zijn gewonnen door. Wie is Koffiedik? Steven. Steven. Colo oh. <laughs> heeft gewonnen. <hijen> reactie, reactie, reactie, reactie. En, en hey, toen kwam de verrassing van dit seizoen. Misschien, misschien even even want, laten. Want, Wacht even, wacht even. Vorig jaar ook weer de slechtste wiet. Heen, ja, nou. Dat zal ik geweest zijn. <laughs> en wie is er dan vandaag nummer 4 eindigt! Jij? Jij? Oh, nee! Oh, nee! Oh, nee, helemaal niets. <laughs> helemaal niets. De aanmoederingsprijs is een vrije kaartje voor Elgo Rave. Met dan hey, ja, wacht even. Wat is Rate eigenlijk? Even de gratis, de reclame. De ja. gratis reclame. Ja. <racht> ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja, dat is morgen. Ja, Nu de tas is het. Like gewoon. is een gegeven. Ja, is een Ja, Ja, is een dat lijkt mij heel duidelijk. Het was zo in de tekst. Morgen <hambles> moet je erbij zijn. Ergens lastig die Je moet even nog voor de hand. Over de wedstrijd. Je bent ook derde geworden. Wee! Etter is nummer derde. Brons dus voor Etter. Brons? Brons voor Etter. Hoort er iets bij brons? Er hoort niks bij brons. Ja, Jammer. Dat <t752> is de nummer twee? Is ze dus niet? De nummer twee is er niet, nee. Wie is, dat is het? Hilbert! Heel Sorry, Hilbert! Hé! Hey. Hilbert, wie ben Nummer 2. Hij had alles, hij had uh. Zou jij dan even willen voorlezen wie nummer 1 is geworden? Hij had de remsen. Nou ja, je voelt hem misschien al aankomen. Drupal, drupal. Maar er kan er maar één de winnaar zijn. En dat is. Ik zie hem al uh, warm lopen. Jongens, mag ik een daverend applaus alsjeblieft ja, voor zoiets. de winnaar van de telecompetitie? Oh. WEE! You, know you are, nooit! we willen gelijk even met de winnaar uh, spreken, natuurlijk. Wat zijn die emoties die, de die ja. Ik zat in de organisatie en ik wist dus al dat ik zou gaan winnen. Maar als je hier dan toch zo staat en voor dat publiek en, en dan daadwerkelijk die prijs in ontvangst gaat nemen, dan gaat er toch iets door je heen? Ja. Dat jij de beste wiet hebt en dat je erbij was toen, toen de jury beoordeelde. Dat ze zeiden: nou, wie steekt met kop en schouders boven alle soorten wiet uit? Ja, dan gaat het er wel eens door je heen. En ja, dat beleef je dan nu even. Ja, ik zie het aan je. Een beetje natte ogen. Uh. Dus ik geef mezelf. Ja. ja. En daarmee, pak hem dan ook maar zelf. De Nederwiet-competitie is wederom geworden. Door de held. W. Ja. Oké, okay, dan nu de vraag aan het publiek. Is dit doorgestoken kaart of niet? Ja, is Het is een wali uit Utre. Het is een wali uit Utre. Het is een wali uit Het is een wali Kijk hem snel. Prachtig, prachtig. Maar dan ligt hier nog heel veel eremateriaal. Maar goed, waar is een steekje? Dat neemt niet weg dat we eigenlijk nog het allerbelangrijkste moeten doen. En dat is de winnaar van deze competitie gaan bekendmaken. Oh ja, dat is helemaal waar. Want we, dit, wat we zojuist hebben uitgeroepen, ging om de beste wiet. Maar de wiet, de wiet is niet alleen onderdeel van de competitie. Zou het Bouwman zijn? Nee, nu kunnen we dus wel zeggen. Maar wie denken jullie dat het wordt? Als het niet Wally is. is het. Nee, dat is het. Ik denk Erik. Jij denkt Erik. Ik denk Erik. Suggesties? Bouwman. Bouwman, Erik. Het is het totaal. Dat is een gewetensvraag, daar kan je niet op antwoorden. De lul van de Beste naam: Erik. weet je dat het Erik is? Ik heel hè? Dat kan ook nog heel bukkend. Nou, we kunnen er wel gewoon. Ja, ja, ja, ja, we gaan zeker door nu. Wat je nu te horen krijgt, is alle punten gescoord over de competitie van maart tot en met: het inleveren, plus, de jury, plus het juryrapport. En dat bij elkaar opgeteld. Nou, zullen we dan maar met min 27 beginnen? In de zomer hebben wij met z'n allen een kaartje gestuurd naar de persoon die als eerste uit de competitie was vertrokken. Een van de gast die niemand kende uit Groningen, hebben wij iets van 15 kaartjes gestuurd. Toen heeft iemand de prijs gekregen voor de beste tekst. Dat was 150 punten. Dat was heel veel. En niemand had beseft dat hem dat de overwinning heeft opgeleverd. Iedereen denkt natuurlijk: degene die net de beker heeft gewonnen, wordt automatisch de winnaar. Hij stond immers best hoog in de competitie. Maar op 12 punten verschil is toch de winnaar van de kampioenschaal. Het staat er al ingegraveerd. Nee! Joh. De kampioen 2013 is met 12 punten verschil geworden. Alleen maar dankzij die 150 punten voor die ansichtkaart. En die 50 strafpunten die de topkweker heeft gekregen omdat hij ze wiet te laat had ingeleverd. Red, Haze! Haze! Zeg maar eens, wat Shut gaat er door je heen? Nou, ik had hem absoluut niet verwacht eigenlijk. Nee, <laughs> uh, Hou je het nog droog? Uh, the... Nee, eigenlijk niet. <laughs> nee, heel mooi dit. Ik, uh, well, hij krijgt een, je krijgt een heel mooi plekje uh, de, jaarlang de, in de, de straatje hiernaast. De de uh, in de buurt, dus dat is heel erg mooi. Uh, uh, ja. Kijk aan. Nou, te gek. En uh, ja, alle lijnen zijn nu geopend voor de Wietcompetitie 2014. Dus uh, mocht je interesse hebben, www.wietcompetitie.nl. Aanmelden kan, regelen we daarna alles. www.wietcompetitie.nl. Oh ja, we hebben nog een prijs voor de nummer drie. Dat oh ja, is Vinnie geworden. Vinnie, het T-shirt. Sorry, hou deze voorbij. Hey, maar Mooi, mooi, mooi. Oké, maar we hebben nog meer prijzen. De lul, ja, de lul. Ja, dat moeten we nog even uitzoeken. Dat gaan we zo meteen bekijken. Er is nog een ja, uitsmijtercompetitie. En die is net dicht. En dat is eigenlijk voor de domste actie tijdens de competitie. Daar is keihard op gestemd vandaag. De lijnen zijn net dicht. De stemmen worden geteld. Het is als de gemeenteraadsverkiezingen. We hebben nog even tijd nodig. Herman de Scherman, waar ben je? Hans, heb je een biertje voor me? Heb je een biertje voor me? Een kouwe. Ja, ze zitten helemaal... Uh, ineens uh, krijg je een heel ander gevoel. H -h -h Heb je een biertje voor me? Dat is toch wel heel bijzonder dat mensen daar in één keer over beginnen. Terwijl het, het is toch een wietfeest. Er heeft iemand zelfs een, een zilveren schaal uh, gewonnen. Die, die moet ik dan nog wel even op de foto zetten. En ik, ik hoop dat dat gaat lukken. Ik, ik denk wel dat het me gaat lukken, maar... Ik zal het eerst even heel vriendelijk vragen. Uh, is het mogelijk dat... Nee, dat, dat hoort niemand op deze manier natuurlijk. Het is ongelooflijk veel geluid. En uh, het, is, het is wel ontzettend bijzonder... Uh, dat, dat we hier zitten. Uh, en uh, ja... Dat, dat, dat, dat ik even Herman... De, de, die, die luistert schijnbaar niet, dus ik moet even vertellen hoe dat zit. Uh, Herman... Herman man. De. B. Zo. Nou, dat heb ik ook even doorgegeven. Ik, ik ben ook heel benieuwd eh, wat, wat mensen. Gus, we moeten jou nog even een, uh, een uh, prijs aanbieden. Jij was natuurlijk jurylid bij onze competitie. Dus vandaar dat we een medaille hebben met uh, hetgeen wat daarop staat. Ik voel me ondertussen bijna een olympische kampioen. Ik, ik krijg toch een, een lading goud omgehangen, dat, dat willen jullie echt niet weten. Ik, ik, ik heb nu zelfs bijna een kromme nek. Dus uh, ik, ik ben benieuwd uh, wat, wat andere mensen ervan gevonden hebben. Uh, j, jij had ook iets gewonnen. Ja, ik was uh, vierde geworden. Maar ik heb de aanmoedigingsprijs gekregen, omdat ik uh, vorig jaar de meest grote rotzooi had. En dat het nu dit jaar allemaal nog best wel prima is gelopen. Dus de, de, de beste rotzooi, daar, daar kun je ook mee winnen? Nou, nou... Uh... Uiteindelijk wel. Ja, het jaar later wel, ja. Het is helemaal goed gekomen. Ik kan lekker uh, gaan feesten morgen. Ja, jij gaat morgen feesten ook? Ik, ik dacht dat je gelijk, zoals iedere joviale uh, wietgebruiker... Uh, gelijk je prijs afstond aan iemand anders die dat beter kon gebruiken. Ja... Maar ik ga misschien nog wel met hem mee. Maar, maar, maar dan moet jij betalen, want je, je kaartje is al weg. Dan nou, regelt hij de pillen, toch? Oké, okay, dan, dan, dan, ja, nou ja, als het, als het zo gaat, dan... Uh, het, het, het is een ruige avond. En wat vind jij ervan? Sorry? Precies, alleen maar deze doet het nu. Oh, kijk, leg Leg die andere even weg, hè? Okay. Maar wat was de vraag? Nou, uh, hoe, hoe vind je het lopen tot nog toe? Uh, nou, ik vind het wel een uh, leuk feestje. Het is gezellig. Uh, de biertjes gaan snel. En, uh, het een en ander wordt opgestoken. Het is een goede uh, sfeer. Maar ik hoorde net zelfs iets over pillen. Over wat? Over pillen hoorde ik net iets. Pillen? Ja, dat is niet mijn afdeling. Maar, ach, hè, ieder doet wat hij zelf wil. Ik, ik weet ook niet wat hij allemaal heeft. Hoofdpijn. Uh, <laughs> ja, morgenochtend heb ik ook wel een pilletje nodig, denk ik. Maar dat is gewoon een e-broodje. Oké, okay, dus... Maar, maar, maar dat doe je dus wel ook gewoon af en toe gewoon om de hoofdpijn te stillen een pilletje? Je, je kan ook gewoon een jointje koken. Dat zou ook zeer zeker kunnen. Maar als ik dat ochtends doe, dan, uh, dan voel ik me niet helemaal joven. Je moet het ochtends doen en daarna twintig keer opdrukken. Je hoeft niet meer. Wat is jouw recept? Eén van de betere recepten. Oké, okay, nou ik ga toch vaak voor veel water, een vet ontbijt. Veel vitamine C daarna en dan ben ik helemaal een mannetje. Er is geen, geen kater die ik niet soldaat kan met een goed ontbijt. Oké, hey, nou dat is een hele goede tip voor de luisteraars. Want uh, ja, er zitten natuurlijk een heleboel luisteraars en die vragen zich af: waar gaat dit allemaal over? En, en wat hebben ze dat snel afgehandeld, die, die hele prijs? Uh... Ja, het ging mij ook eigenlijk wel, uh, wel snel. Normaal uh, dacht ik, we bouwen het wat meer op, maar uh, yeah, de flow zat erin, dus uh, snel gegaan. Oké, okay. He, heb jij misschien nog wat vragen te stellen aan de mensen hier? Je, je hoeft die microfoon nooit echt te richten op iemand. Want dan moet je heel rustig gaan praten. Maar als je er gewoon zo overheen praat, zo en dan praat je gewoon normaal. Maar zo praat je heel zachtjes. Dus ik geef jou de microfoon even en uh, vraag de mensen hier even... Uh, hoe, hoe ze het vonden, wat, wat ze ervan gaan vinden, of ze volgend jaar meedoen en dat soort dingen. Kijk, ik, ik heb het idee, jij kent die mensen beter dan ik. En dan, dan, dan kun jij het ze beter even vragen. Ik krijg trouwens hier de eerste reacties van luisteraars via de WhatsApp binnen. Kijk. Misschien wel leuk om even voor te lezen. Ja. Het is echt zo hilarisch om naar te luisteren. Goede radiostem, hoor, scheet. Dat is namelijk mijn vriendin. Leuk feestje, bietje erbij. En er wordt wat opgestoken. Haha, twintig ha, keer opdrukken is het beste recept. Te gek. Dus nou, kijk, geweldig. En gewoon, jij hebt zo'n ontzettend keiharde stem, uh, dat je daar nog iets meer uh, in kan oefenen. Want ik kan ook zo praten, maar ik kan ook veel harder praten, maar dan is het nog steeds uh, in, in hetzelfde niveau, zal ik maar zeggen. En, uh, en jij probeert er, alsof je in het stadion staat. Ja, nou, daar staan we wel eens. Oh, je... Oké, okay, nou, daar kun je het ook over hebben. Ik geef jou de microfoon. Kom maar door met de microfoon. Oké, okay, en... Nee, we gaan wel rustig gaan Ja, ja, ja. En die bij zo. En die had toen gezegd. Ja, we hebben even over allerlei belangrijke zaken. Ja, maar Voor tantechnisch. De... Ja, Voortandtechnisch. Serieus de... ja, als je nog aan het luisteren bent. Heel veel mensen doen iets uit het zo simpel mogelijk is. Ik het dat de simpel is. Ik dat het het dat we dat we die jongens allemaal even. Dansen, dat ...tevreden konden stellen. En toen hmm. zakten we zo ver door de markt, dat <laughs> we, het we niet bijna, bijna degraderen. Nou, hoe, hoe hoog kun je gaan, hoe laag kun je zinken. Zo is wat. dat. Dat is in de witcompetitie, daarom moet je niet meedoen. Ik heb een hoogtepunt bereikt. Als ik goed heb meedoen, dan eigenlijk. gaat niet mis. Ja, maar ik denk dat jij beter kan. Ik, ik, ik weet ook dat ik beter kan. Je hebt de grens niet genoeg opgezet. Hè? Maar de FC die had het ook gedacht. <laughs> en kijk ja, Niet elke metafoor gaat kijk op met de FC. Nou, het liefst wil ik dat gewoon dit soort momenten daarbij houden. Ja? Ja. Maar dit is een doorgeefmicrofoon. Dus eigenlijk is het nu de bedoeling dat jij jouw buurman gaat interviewen. Er zit een draadje aan. Uh, dat lukt nog. Ik heb wel alles gehoogst en ook een Goed knip. Maar uh... Uh, ik heb ik een zwaartje... Uh... Uh, nu uh, heb ik het metafoor gebruikt van de FC. Dat je dus zulke hoogtes kunt bereiken en zulke diepe dalen kunt, kunt eindigen eigenlijk. Als je het over twee jaar verspreidt. Wat is jouw visie op volgend jaar? Waar gaan we volgend jaar komen? In de wietcompetitie, maar ook met uh, de FC. Ik denk dat we in beide gevallen gaan degraderen. <laughs> Ah, dus het kan gewoon nog veel erger. Ja. ja ik zat Zeker wel. al in de laatste regionen dat we buiten de competitie. Ik begon. lag al in de goot. Ah. En de goot wist ik dat het nog veel erger komt. Iemand spuugde. Meerdere, meer, meer, meer iedereen. Bijna bijna iedereen. Bijna gepist Ah, no. Oh, ik krijg een medaille. je ja ja. Een soort Paralympische medaille. Oh, ja. Goed beetje <laughs> oh ja, dit, dit is natuurlijk niet. Uh... We dit spek kunnen eindigen. Ik geloof ja, dat ik namelijk niet. We gaan. dat gaan. We gaan. We gaan. We is We gaan. We gaan. We gaan. We gaan. We ja, maar. Dat zou pas erg zijn. Oh, ik dacht ook dat je dat wel... Oh, dat... Oké, okay. er was te weinig schimmel om in te leven. Ik ja, dacht van, nee, dit, dit legt niemand uit je echt land. Echt genoeg maar. schimmel hebt om in te leven. En ja, dat dan zou denk ik wel, ja. Nou, daar ben ik ja. met je eens. Ja, Dat, toch. Zou, wel... ja, ja, dat zou nog. Dat hè? zou dieper zijn dan deze. Ja. ja volgens mij moet jij Feli Vidi Vici. Godverdomme, uh, heeft die uh, gouden plak. Ja, I mean, die heb jij ook. Oh. Kijk. Ja, ja. Maar ik heb een MSG-out nodig. Sorry. Dat is maar een beetje sowieso. Dit is radio maken. De winnaar hebben we hier uh, naast mij zitten. Hij heeft een uh, gouden medaille en een hele mooie bokaal. 2012 uh, stond W uh, als winnaar. En uh, 2013 Red White Haze. Wat gaat er nu door je heen? Rook. rook. Hij, hij neemt even een ijsje, voor de zeker. Hey, ja. oh. Wat gaat er door oh. <laughs> Nog steeds rook. Maar uh, ik had hem niet zien aankomen. Ik had eigenlijk verwacht dat jij zou winnen. Want hiernaast zit volgens mij de nummer 2 of de nummer 3. De nummer 3. Uh, ik had niet verwacht dat ik uh, van W en uh, Da Vinci, da, Vidi, Vidi, Vidi, Vidi, Vidi, Vidi, Vidi Vici zou winnen. Maar het is me toch gelukt. En mede door een uh, hele mooie opdracht. Het is blijkbaar heel belangrijk dat je gewoon uh, de hele, een half jaar lang uh, je opdrachtjes netjes vervult. En uh, met uh, de Wiet zelf ben ik uh, een beetje in de middenboot geëindigd. En, uh, en blijkbaar is dat genoeg. Ja. Ja. De, de wiet maakt er wel uit. Ik, ik, ik zelf had, uh, had de, hoogste puntentelling, uh, de hoogste aantal punten op het eind van, uh, voor het uh, geteste wiet. Maar helaas uh, was mijn wiet uh, ja, een beetje als gras. Ik had de plant heel lang laten groeien, uh, extreem lang, heel laat, laat, uh, heel laat geoogst. En dat uh, gaat niet te groeien van je wiet. Je moet het eerder uh, toppen. Uh, waardoor je het ook eerder kan oogsten. En uh, als je het eerder topt, komt er ook meer wiet vanaf. En, uh, dat is gewoon de tip voor volgend jaar. Dat je het, uh, ja, dat je, je plant wel goed bijhoudt en uh, oogst. Want uh, puntentelling maakt uh, blijkbaar niet zoveel uit. Wel een beetje? Als je het goed doet, als jij de beste wiet hebt en je, je doet je opdrachtjes niet, dan kom je alsnog aan heel eind. Maar je moet het gewoon beide doen. Ja, zo is het ook. Ik ben er niet. Ik ben er niet. Ik ben er niet. Ik ben niet. Ik Ik ben er niet. Ik ben Ik ben er niet. Ik ben er niet. Ja, maar ik Ik Voorzitter, je commissie heeft een aantal vragen gesteld. Ik wil de commissie vragen een op de vraag zou kunnen geven op de vraag of komen. Nee, nou, ...de verkeerde persoonlijke verkeerde persoonlijke verkeerde persoonlijke verkeerde persoonlijke verkeerde persoonlijke verkeerde Ik ja, ja, ja, ja, ja, Dat is een beetje een nou, een een ja, maar, maar, maar, Alleen maar uh, ik heb bij mij heb ik ook van altijd op uh, beide Maar hier moeten regelingen op zitten zitten. de wisseling moet eruit wisseling aan de wisseling aan de wisseling aan de wisseling aan de Ja, dat de ik. aan Maar je moet de die het... ja, ja, dat is, dat is... Ja. ontzettende drukte en uh, mensen zijn blij sommige mensen zijn teleurgesteld uh, uh, alle sigaretten uh, gaan hier rond alsof het uh, ja, als alsof ze hem niet willen hebben zal ik maar zeggen zoveel sigaretten gaan hier rond hoor. dus ik, uh, ik, ik ben wel heel benieuwd uh, uh, hoe, hoe mensen hier terechtkomen? Kom... Ze staan op mijn snoertje. Dus ik kan allemaal. Hoe, hoe, hoe, hoe... Ja, hoe, hoe komen jullie hier zo terecht in, in zo'n biedcompetitie? Ja, we zijn via Walter zijn we ingelopen. De winnaar van de huidige competitie. is het vooral. Ja. Ja. Ja maar wat is het vooral dat vast pas op als de microfoon bij jou is nou, de meeste binding is denk ik de FC de ja de FC en Walt, die kennen we al wat langer Vierde FC. de FC 4e FC voornamelijk ja. Dus uh, we, we zitten hier tussen het FC-publiek. En, en, en die vinden dat... Uh, wel, heel erg. En wat heeft FC-publiek uh, met uh, hennep? Wat heeft FC met hennep? Ja. Nou, een deel van het publiek. Die, die heeft iets met hennep, maar ook nee, maar, met cannabis, heb ik begrepen. Ja, dat is een... Uh, ik, weet, ik, weet, ik weet het eigenlijk niet. Ja, uh, oude dagen, en mensen die bloden, die zoiets uh, verdacht hebben. <laughs> en dan uh, ja, creatief genoeg zijn om zoiets op te kunnen zetten. <laughs> die hebben een hele website gemaakt en dat uh, is best knap. Dat is wel mooi. En doen jullie er al lang aan mee of niet? Nou, dit is een tweede editie. En uh, ik heb beide keren meegedaan. En uh, twee keer hebben ze in de middenmoot geëindigd. En, en jij? Ja, ik denk dat ik mijn hoogtepunt bereid heb. <laughs> Ik heb nu de play offs gewonnen en uh, daarbij ga ik het nu voor nu laten. Maar ik heb wel, uh... maar, maar je gaat dit jaar niet meedoen? Hij nee, ik ben geen echte bloem. Je hoeft niet te bloor om te kroor. Nee dat, dat is... nee, dat is... dat is waar. Ja. Ik heb zelfs het gevoel dat als je met een plantje zo intensief bezig bent, dat je het misschien zelf wel van de toon gaat bloeien. Ja. Ja, ik heb al zoveel uh, straling... Zo, dat is echt... maar dat is wat ik ben het je eens. Maar het wordt nu een competitie die wordt... het wordt weer een stukje makkelijker gemaakt. Dat, dat, ja. We gaan Het ja. wordt... Dus wordt nu een uh, korte competitie. De nieuwe competitie is een korte. Het wordt commercieel. Dan haak het. Ja, het is een commerciële sell-out. Ja, een korte competitie. Ja, we hadden, tot nu toe hadden we planten uh, die gingen een goede 6-7 maanden mee een beetje. Dus het was een lange competitie. Het begon in maart en uh, einde, einde van de herfst dan en de nieuwe is Dus uh, Dat is dus drie maanden. Twaalf weken. Dus vandaag uh, de grond in en uh, met drie maanden uh, klaar. Dat is mooi, korte competitie. Dus het is eigenlijk een dubbel feestje. De, de plantjes de grond in. En een dubbel feestje. En het feestje. Ja, ja, eigenlijk wel. Ja. Ja, de, de nieuwe staan staan daar in de hoek. Oké, in de nieuwe richting al gered. Oké, okay, dat is heel goed om te horen. Ja, jij doet je dus de echt de niet de mee. De nee, ik ga niet mee doen. En er zit er gewoon een heleboel van die wijsel. Ja, je krijgt er spijt van, hè? Ja, die kant zit er wel in. Ja. Maar ja. Ik heb de keuze maar... Ja, maar op een gegeven moment. Uh, kijk, als je halverwege het seizoen bent, en dat is in dit geval maar drie maanden, dan, uh, dan krijg je al spijt, ben ik bang. Ja, je kunt natuurlijk altijd je kop in het zand steken, en dan krijg je niks mee. Ja, als ik, ja niet meer in de app zit, dan hoor uh, ik het ja, drie maanden lang zijn appje op mute, en dan krijg je niks mee. Dan, dan mis je niks. Oké, okay, dus. hij uh, ja, we zit hem weer aan en dan heeft hij uh, 12.000 uh, gemiste berichtjes. Dat wel. 12.000? Ja, ja, het, gaat, het gaat echt heel veel. Maar ja. we hebben af en toe 100 op de dag Die heen en weer vliegen. Dus ja, dat gaat heel lang. Hey, ik ga eens even kijken uh, hoe, hoe het verder hier staat. Hoe staat het verder? Echt top. Echt top? Recht op. Recht op ook nog. Nou, het staat echt op, Recht op. En, uh, was jij bij de winnaars? Nee, nee, nee. nee ik ben, uh, ben uh, buiten categorie. Schimmel. Dat niet ingeleverd. Jij bent eigenlijk beter in de champions. Ja, fungus. Ja, dat, dat zat er behoorlijk op. En ja, dat, dat wil ik de jury niet aan doen. Dat zou een belediging zijn voor de jury. We hadden het ook nooit geprobeerd dan, hoor? Nee, nee daar, dan, dan was ik bijna dat er nog een schakel tussen zat waarop we allemaal van waren. Nee, ik heb het uh, wijselijk niet Wacht, Maar is het niet stiekem een smoesje? Heb je het geval niet zo'n goede bied dat je toch allemaal zelf hebt opgebouwd? Nee, ja, dat, dat, dat, dat laat ik dan in het midden knopje zitten, ook Zo, kijk, nou zijn wij weer wat verstaanbaarder. Oh, beter. Is veel beter. Cool. Maar nee, als het als het echt heel ik, ik laat in het midden, of het schimmel was op een hele goede wind. Want dat zou het op zijn minst nog een beetje, hè, dat, dat zou een soort waas van schimmigheid over me heen kunnen gooien waarvan ze denken: nou, misschien uh, houdt hij wat achter. Laat het maar zo houden. Ja, nou, dat is een heel klein trucje. Als je buiten wiet kweekt, dan doe je een beetje waterglas in water. En dat kun je En dat doe je in een plantenspuit. En dan schimmelt het niet zo snel. Dat is, ja, dat is een hele goede tip voor de volgende. Dat is niet ja, giftig ook. Ja, nee, ik neem hem mee. Ik doe ook mee met de volgende, volgende rol. Ik ga het weer proberen. En uh, misschien, misschien ben ik er wel gewoon niet goed in. Dat kan natuurlijk ook. Maar uh, zo snel geef ik het niet op. Maar, maar praat je wel eens met die plantjes? Of uh, zing je ervoor? Of een, je draait Beethoven of Bach? Nee. Ge geen Bach. Hij staat buiten. Dus als ik daar een speaker naast zou zetten met Bach de hele dag, dan. Dan, dan zou de buurt dat denk ik uh, niet leuk vinden. Het, het schijnt de hangjongeren wel weg te houden. Ja, dat klopt. Maar wij zoveel hangjongeren hebben niet. Nee, nee, maar dat maakt je plantje een stuk veiliger, heb ik gehoord. Ja, het is een we, willen we meer of minder hangjongeren rond ons plantje? Dat is eigenlijk dat is de vraag. Ja, ik zeg altijd, het draait Bach. Nou, Bach, uh, overigens er niks mis met Bach. Ni, niets. niets helemaal... En een beethoven. Nee, Bach. Liever Bach. Liever Bach. Oké, okay, dat vind ik een hele goede tip. Die steken we in onze zak. Eh, liever Bach als Beethoven. Kijk, dit is een leerzaam programma. Mensen steken er gewoon continu wat van op. Ik, ik ga eens even kijken of er nog meer mensen zijn. Eh, eh, ik, ik ga even de winnaar spreken. Nou, eh, kijk. Ik, ik zit nu eh, tegenover de winnaar. En ik kijk helemaal omhoog. Want... Eh, wat een geweldige winnaar. Ja, is dat zo? Ja, dat vond ik wel, want hij, hij sprong er gewoon ontzettend bovenuit. Nou ja, 12 punten op de nummer 2, maar uh, dus het was op zich. Uh, en, uh, het, uh, op, ik weet niet hoeveel punten het totaal was, maar uh, het was redelijk, uh, redelijk close. Maar uh, nee, het voelt goed. Maar heb je nog iets speciaals gedaan met die plant? Ik uh, heb hem eigenlijk alleen maar water gegeven. En uh, wel elke dag aandacht en veel liefde. En, uh, hij stond in de buurt van uh, nog een andere plant. Maar uh, misschien hadden ze het gezellig met z'n tweeën. Dat zou kunnen. En, en daar worden planten lekkerder van? Ja, is dat zo? Ja, ik, zei... ik, dacht, ik vraag dat gewoon. Jij bent de specialist. Nee, ik ben absoluut niet de specialist. Dat is, mogen één ding duidelijk zijn. Het is voor mij tweede competitie. En vorig jaar heb ik het op zich ook wel aardig gedaan. Maar ik ben geen kenner. Dus het... uh, geen kenner, maar wel een kunner? Ja, nou, blijkbaar. Maar... Ik, uh, als ik jou was, zou ik ongelooflijk uh, trots zijn. En, uh, Posters laten drukken, de hele stad voorhangen. En... zou je doen? <laughs> zou ik zeker doen. Nou ja, wie weet een ideetje. Ik heb het idee dat als meneer op Stelteweg is, dat er werk voor je is. Ja, nee dat eh. Uh, Ivo, die. Uh, ja. Ik uh, zal het in gedachten nemen. Uh, leuk idee, maar uh, ik doe volgend jaar weer mee en dan is het weer een hele andere competitie, en dan zijn er weer de nieuwe deelnemers en uh, we, we gaan het zien. En uh, dan ga je weer voor nummer 1, uiteraard. Ik ga altijd voor je, wil altijd winnen. En dat deed je dus gewoon met water en, en liefde. Ja, dat klopt. Ik, uh, uh, ik, geloof, ik had ook zelfs nog het idee dat gewoon de echte pokom en dingen een beetje verboden waren. Maar uh, in, uh, toen hij nog heel klein was, heeft er even een paar weken een lampje opgestaan, maar hij is al snel naar buiten gegaan. Je hebt wel een beetje gesmokkeld in het begin. Nee, het was, het was toegestaan ook, maar uh, ja, uh, ja, licht hè, daar houden ze van. En, uh, liever echt licht als kunstlicht? Als kunstlicht? Ja, ik weet niet, waar, waar heb je de voorkeur voor? Het lamp is het. En, uh, het is wel, uh, ja, ik heb dat toen de tijd opgezocht. Het, uh, het was wel goed voor de plant, ik kan het nu niet uit mijn hoofd weer uh, zeggen. Maar, maar je hebt het nog wel in je hoofd? Ja, hij ligt gewoon thuis. Dus, uh, ja. Je kan het gewoon opzoeken. Ik kan het gewoon opzoeken. Ga je dit jaar weer smokkelen? Nee, het was geen smokkelen. Maar uh, ik weet niet, uh, ik, ik moet het, uh, de regels van uh, aankomend jaar moet ik weer goed lezen. En het is een andere plant en het is ook een 12 weken proces, geloof ik. En uh, dus uh, het zal weer, weer volledig anders gaan. Dus dan uh, moet je weer even je eigen, eigen denkwijze bedenken. Weet je hoe die plant heet? Nee, weet u het? Dat kunnen we wel even aan Walter vragen. Walter, ik, ik, ik denk dat het ook. Wel... De plant van uh, Competitie 2014. Dat is een uh, Kalashnikova Automatic. Ah, kan je daar ietsje meer over vertellen? Ja, dat is dus een uh, kalashnikova. Alleen het is een kruising, zodat het een autoflower is geworden. In uh, drie weken groeit hij, daarna gaat hij bloeien. Ongeveer zeven weken. En uh, je hoeft er heel weinig aan te doen schijnbaar. En hij kan buiten staan. Dus... En, en waar, waar heb je het zaad vandaan? Volgens mij van uh, greenhouse seeds. Oké, okay, ja, dat, dat, ja, daar, daar heb ik het niet zo op, maar uh, vertel verder. Ja, die waren toevallig de aanbiedingen ergens op internet. Dus uh, vandaar dat we ze gekocht hebben. We noemen ze moeilijk moeilijk over het soort zaad te kopen. Oké, okay, maar je hoort het, uh, het is wel een aanbieding. Ja, is het een aanbieding. Is dat een goed of slecht teken? Is dat een goed of slecht teken dat het een aanbieding is? Ah joh. Voor ons maakt het toch niet zo heel veel uit wat voor soort wiet er vanaf komt. Ik bedoel, niemand van ons is een echte blower. Dus... Ja. Wat zeg je nou? Niemand van ons is een echte blower? Nee. Dat is echt zo. Daar zullen de mensen verbaasd van staan. Want die dachten de hele tijd met volledige ervaren... Nee, nee, nee. Onze competitie bestaat gewoon echt alleen maar mensen die... Misschien ooit eens een keer, toen ze heel klein waren... Een jaar of 16, een wietplantje thuis in de tuin hadden staan. Maar... Uh, Na nou, al die jaren dat we zeg maar, weer eens een keertje met uh, wiet aan de slag zijn gegaan, ja, dat, uh, het is nu eigenlijk gewoon meer voor de lol en niet zozeer voor wat er vanaf komt. Uh, ja, maar je houdt toch wel een beetje rekening met de jury, hè? want die, die moet dat allemaal roken. Ja, nee, daar, daar willen we wel rekening mee houden, dus zoals we dit, dit jaar dus ook hebben gedaan. Jullie hebben alleen maar de beste wiet, hebben jullie gerookt, al het andere, daar zijn jullie gewoon vanaf gebleven. Dus... Hetgene wat überhaupt rookbaar was, want er zijn wel mensen die het serieus aanpakken. Die de, die de fora op internet gaan lezen, die dan de juiste voeding erbij gaan zoeken... ...en proberen toch nog die plant zo groot en zo mooi mogelijk te maken. Dat, uh, dat gebeurt ook. En jij, jij kweekt zelf ook zo'n plantje? Ja, ik heb dus meegedaan, ja. En uh, ik heb dit jaar gewonnen. Dus uh, jullie vonden mijn weer het beste. Oh? Echt waar. En wat heb je ermee gedaan? Ik heb, uh, ik heb een hele groeiset gebruikt. Dus ik heb uh, een, een, een middeltje gebruikt voor de groei, ik heb een middeltje gebruikt voor de bloei en op het allerlaat zeg maar om de, de bloei te gaan versnellen. Je hebt eigenlijk gesmokkeld? Nee, nee, dat mocht. Alles was toegestaan als je maar dezelfde pot gebruikte en dezelfde plant. Dat was het enige. En, en dit jaar? Dit jaar gebruiken we allemaal een uh, flower. En dat, is omdat, uh, dat duurt maar uh, hooguit 10 tot 12 weken. Dus dan kunnen we ons eindfeest in plaats van nu dat we veel te laat zijn uh, in de lente. Eigenlijk had het in de winter moeten gebeuren. Maar kunnen we het dan gewoon in de zomer doen? Dus met barbecue en alles erbij. En dan kan je het daar nog een tweede keer doen voor in de winter? Dat zou je eventueel kunnen doen. Dat zal ik nog wel aan het denken. Aan een soort na-competitie heet dat dan. Zoiets van mensen die dachten van, goh het gaat nou toch wel heel snel, jammer dat ik niet meegedaan heb. Precies, ja, daar hoop ik wel op. Maar ik, kleine stapjes vooruit maken. En hoe, hoeveel leden kan deze club ongeveer aan? Uh, we, we kunnen heel veel leden aan, maar uh, op zich is het ook wel weer leuk om het heel klein te houden. Ja. zodat iedereen elkaar een beetje kent. Dat, dat, dat vind ik. Kijk, iedereen hier vandaag die kent elkaar, dat zie je ook. En uh, het is heel gezellig en uh, ja, dat, dat wil je natuurlijk wel zo houden. En ik vind het wel gewoon grappig dat het allemaal gaat om dat ene plantje. En alleen maar omdat het verbo eigenlijk verboden is om zo'n plantje te houden. Dat we het leuk vinden om het te doen. En dat je dan uh, zo'n leuke avond een uh, leuke competitie als uh, die van ons eraan hebt. Dus in plaats van rellen uh, is het uh, plantjes kweken? Precies. P kweek plantjes en maak geen oorlog. Dat vind ik een ongelooflijk goede mededeling weer voor vandaag. Ik, ik ga eens even kijken of, of het muziekje ergens zou kunnen werken. Uh, uh, we, we gaan ergens even kijken waar het muziekje is. Het muziekje zit hier. We weten niet wat er gaat gebeuren, maar het gebeurt gewoon, uh, denk ik. Ja, ik, ik. Ik hoor het muziekje nog niet, nee. Ja, dan komt het heel zachtjes, heel zachtjes. You. is wel leuk hoor, want er, er, er zit, een zit een soort... soort. Hier, hier, hier zit, zit dus waanzinnig. Uh, kijk, uh, we, we, we gaan even uh, vragen... Uh, ik, ik ben er dus... Ben ik er nu? Ja, uh, uh, uh, yeah, ik schijn er een beetje te zijn, maar... Uh, wie, wie is dit dan? Uh, deze, deze, deze, deze, deze... Ja, kijk, het is, het is best wel verwarrend om gewoon hier zo... Uh, een beetje tussen zo'n hoop mensen een, een, een, een beetje de weg te vinden... Ik uh, ga gewoon even verder. Uh, Els die gaat iets uitproberen. Dred die weet het uh, altijd. En dat helpt. Uh, dus er zit nu iemand op de wc. En uh, die is al lang weer de wc af. En ik, uh, ik, ik geef nu de microfoon even door. Ja, Guus, dankjewel. Ja, wat, uh, ja, wat kan ik zeggen? Het, volgens mij was het een hele geslaagde competitie. Uh, um, ...eigenlijk ging het boven verwachting. <lacht> ik vind dat... Uh, uh, uh, uh, ...de jongens dat heel goed hebben aangepakt. En uh, ik, ik moet ook zelf zeggen... ...ik had niet verwacht dat het zo doorslaand succes was geweest. Dus uh, ja, het, het, ja het, ik vind de organisatie... ...heeft het heel goed in elkaar gefietst. En zeker alle randdingen eromheen vond ik echt heel goed geregeld. Uh, de site was uh, helemaal, helemaal te gek. Dus uh, ja, ik kan, ik kan niet anders zeggen als dat het uh, geslaagd is. Ik vind het heel bijzonder dat het gewoon uh, eigenlijk geen blowers zijn. Over het algemeen niet. Er zitten er een paar tussen. Alleen... Uh, Kijk, competitie is sowieso iets... Ja, goed, als je gaat kijken in Nederland en je gaat kijken alleen al naar het amateurvoetbal. Dan zie je al dat competitie... En zeker je hoeft geen professional te zijn of je hoeft er niet heel erg mee bezig te zijn. Maar de iedereen wil winnen. En dat is de uh, main thing. En uh, als je, als, zeker als je hier kijkt. En, en, en ook ik vind ook de prijzen vind ik echt geniaal. Uh, ze hebben er echt goed over nagedacht. Laat het zo zeggen. Dus ik zeg dat het voor herhaling vatbaar En ik, als jij met je Matties thuis zit. en je denkt: van ja, fuck. we willen ook gewoon iets leuks doen. en een beetje met elkaar een competitie hebben. dan kan ik het aan iedereen aanraden. Dus uh, de, dit, is, dit is iets voor iedereen eigenlijk gewoon. Ja, ja, ja, ja. Ik, ja so, soms zit je ook gewoon. Uh, uh, dan zit je hier. En we hebben de vorige keer toen we hebben gejureerd. Toen heb ik hier gezeten. Je uh, dus kunt ook meedoen aan de nieuwe Wietcompetitie, hè? Well, de, trouwens, de ja, nieuwe, ja. De nieuwe Wietcompetitie uh, kan je ook aan meedoen. Je gewoon lekker aanmelden via de site uh, www.wietcompetitie.nl. Uh, je kan jezelf aanmelden. Dan krijg je gewoon een stekje toegestuurd. Uh, je, uh, het, het verstandigste is en het leukste is om dat met een groepje te doen. Uh, Want dat maakt het alleen maar leuker. En het zou heel mooi zijn als we volgend jaar hier hebben... en dat er meerdere uh, uh, competities zijn... en dat we misschien ook een soort uh, competitie kunnen doen... van de beste wietjes van, van, uh, van de winnaars van alle competities. Die tegenover elkaar zetten. Ik denk, je, je, je kan hier echt heel veel leuke dingen mee doen. Dus uh, de stad Schouwburg afhuren lijkt me... Wel, dat uh, ligt in de lijn der verwachtingen, uh, zeker want, weten. Uh, ja, ik, ik, ik denk dat uh, de Nederlanders op een gegeven moment toch wel allemaal rijp zijn voor hun eigen plantje. Zeker weten, zeker weten. En uh, uh, ja, kijk, uh, we hebben het heel veel over de economie. Uh, uh, uh, het gaat allemaal slecht. Kijk, ben je blauwig en wil je voorzien in je eigen. Ja. Uh, uh, yeah, uh, uh, Niet, dan, uh, dan is dit natuurlijk een uitgelezen mogelijkheid om sowieso ten eerste meer ervaring op te doen in het telen van je eigen wietbrandje. En ja, nogmaals, ik kan het iedereen aanraden. En als je er eenmaal uh, mee bezig bent, dan ben je hoekt. En uh, ja, goed. Het, het, het geeft heel veel plezier, mag ik het zo zeggen. Nou, oké, okay. dat, dat vind ik een hele goede. Voor de luisteraars ook, van mensen doen allemaal gewoon mee. Plant desnoods je eigen wietplantje in je tuin en doe een wedstrijd met jezelf. vaak niet uit, joh. Want uh, ja, het, het blijft heel spannend. Ja, zeker weten. Het dus, is weten. natuur, uh, er is zon, er is regen. Er zijn enge beestjes, er zijn schimmels. Alles stelt mee in deze competitie en dat maakt het ook leuk. Want wie is degene... ...die daar het beste op kan anticiperen. Wie is degene die de groenste vingers heeft? Wie is degene die het beste kan toppen? Wie is degene die uiteindelijk met de prijs naar huis kan gaan? En sowieso, boven de eer, is het je eigen wiet. En daar gaat het om. Kijk, dit, dit vind ik nou ook heel belangrijk. Mensen roken toch eens je eigen wiet? Ja, ik, ik ga er een muziekje doorheen gooien. voor... Uh, Kijken of het muziekje wil werken. We weten het nooit. Het, het, het is waarschijnlijk hele vreselijke muziek. Het is pop, dans, love en listening. Nou, we, we zitten er klaar voor. Uh, uh, is er al wat? Uh, bijna. Yeah. En de playoffs, hoe gingen die? Nice! Nee, je hebt net verloren! Hé maar jij bent wel ja, nee. Oké, okay. hey Walter! Nou, je bent de vriend van. Een vriend. Heb je, je gehoord hoe ze. Steven, ben je op vakantie geweest? Van. Steven! Goed zo, je is nog wel af. Dankjewel. Ik uh, weet niet hoe ze het gedaan heeft. Wat ze ervan gedaan heeft. Vera! Vera! Jullie hebben gehouden, jullie willen. ze moeten het maar zelf vertellen. Vera! Hij gaat, ze gaat het niet vertellen. Vertel eens wat over jezelf. Hoi, ik ben Douwe. En ik uh, ben hier voor het eerst. Voor het eerst, ja. Ik ben hier ook voor het eerst. Voor deze. Ik ging met veren naar de Piaatsportwedstrijd. Nee, maar ik heb alleen gekeken. Piaatsport, waar was dat Uiteraard. Nou, daar. Ja, Blijf maar. Ja, het is bij de Hoek. Bij Jan de Hoek bij PT. Peter zit natuurlijk weer bij Audaan. Zit Peter nog bij Oudhaan? Die weet niet eens wie het is. Hij ging weer door. Vera, die uh, vriend, ja, jij kon eigenlijk terecht niet vertellen wat nou allemaal gebeurd is. Wat er vooraf ging aan, het, aan deze score op de play-offs. Hij is heel nauw betrokken geweest. Heel nauw betrokken. Ja, vanaf... Ik weet het niet meer, ik weet het niet meer. Ik kan me, ik kan me nog wel herinneren dat we zaten krummen, dat we eigenlijk ja, de dat was fanatiek hebben. Toen was ik ook klaar mee. Toen was ik helemaal klaar mee. Het, was eigenlijk, uh, was het begin was leuk, maar op een gegeven moment begint het plant te groeien en dan is er geen, uh, geen huile aan. Nee, en dan, uh, dan moet je het graag kappen. De nou ja, ik denk dat we, dat we een beetje punten verloren hebben omdat we te fanatiek waren met krummen. Oh nee! Want diegene die boven ons stonden, die hadden allemaal veel groter. Oh, Jacco en Corné staan wij hebben helemaal een kleinste maken. Oh, dat was ook fucking veel werk. Ja, dat is echt kut, hè? Hoe kan zo'n top zijn, joh? Ja, je maakt hem gewoon helemaal heel laat. Uh, oh, zo. Dus wij hebben het helemaal. bijna. Ja. Nou, kijk maar zo'n zakje. Joh. Ja, dat is een hele tof. Kijk ja, maar me eens naar zo'n zakje. Dat is een van de winnaars. Die hebben echt zo'n hele zak. Zijn wij fucking veel hard Ja. We hadden veel minder over uh, de Dat dachten we, maar dat hoeft helemaal niet. Ja, ik was heel van maar ik was ook een beetje stout. Eerlijke gezegd. Ik geef hem weer door, uh, Radio Man. Hallo. <laughs> hallo, Michael Jackson in the house? Sticker, hallo. Sticker, hallo. Sticker, hallo. Sticker, hallo. Sticker, ja, serieus wel. een afgelopen week. We hebben een afgelopen week. We hebben een ja, dat is We wel Els Wie is Els? is Els. was Wie Els van Kampen. Hey. hey! Oh jee. Ik kom er niet bij. Pak hem? hem? denk ik. Hij heeft me straks om. Hij doen. me straks om. Hij heeft me straks Ja, dat was dus wel een goed idee. Ja, zwijgen. Even, even, even voor het Even voor het Ik zal hier voor Nee, nee, maar, Nee, we zijn nog we zijn plezier, maar. We zijn nee, nee, de is was voor Napa. Oh. oh bijna. echt ja. serieus. Wij werken geen niet meer. Deze was voor Napa. Dat is een Dit En Jacco. Hoe is Jacco nou. En wij hadden Die zijn voor Iloy en eh Iloy hebben. Ja, papa ja, dan die Duitse ja, ik dat het... ja, sorry, de en de en die hebben we dus een beetje. Voor die voor en die roze voor Els, en die en die rest voor voor en voor ja, we gaan, is wel een beetje een een beetje een beetje een een beetje een beetje een beetje een een een een een een een een Zoveel radio, je krijgt vast twee. Heb je ja, het zeker? Het is een heerlijk pizza-tje. Nee, maar... Wat zeg jij? Wat ja. nog vanochtend in de trein tegen, gisterochtend? Dit is een gesprek wat echt niet interessant is op de radio. <laughs> dus eens uh, een mooi verhaal. Ik heb weinig te vertellen helaas. Ik vertel je weinig? Weinig. Of je een hapje pizza wil? Uh, nee, sorry, ik uh, heb een uh, koolhydraatarm uh, dieet. <laughs> ik, ik kan niet zo goed zingen, maar zing zelf maar een liedje. Beter. Hij vindt het heel eng. Ik vindt het ontzettend eng. Wat is er nou zo eng? Wat? Wat is er nou zo eng? Uh, uh, uh, ja, in je blote reet A2 oversteken. Dat is eng. Maar, maar dit valt toch wel mee? Jawel, jawel. Valt zeker mee. Ik heb het wel eens erger meegemaakt. Maar je eet echt koolhydraatvrij? Sorry? Koolhydraatvrij, zei je ne? Ja, daar moet het 60 kilo vanaf. Ja, dat is allemaal lucht. Oké, okay, dat is gewoon een, een, een blikje met lucht. Ja, in bier zit geen koolhydraten. Nee, meestal niet. Die, die horen je er juist uit te halen. Sorry? Die halen ze er juist uit. Dat is prima, toch? Zinkt. Nou, dan uh, gaan we gewoon door met bier drinken. Oké, okay, veel succes. Sorry? Dit is een microfoon. Ja, dat begrijp ik. Ah, ik ben nu de baas. Nou ja, we zijn uh, nog steeds bij de, de Nederwied-competitie 2013. Met een. Uh, ja, toch wel verdacht dat de, de spelleider van de competitie uiteindelijk gewonnen heeft. Maar. Uh, nou, dat gebeurt wel vaker binnen deze groep. En uh, ja, ik. Uh, om hier wat ik zei, ik ben zelf. Uh, ene laatste geworden. Nou, ik, ik had niet anders verwacht. Maar. Uh, ja, we, we gaan er gewoon een mooie avond van maken. En. Uh, we gaan door tot de late uurtjes. Vadergesprek aan het voeren. Ja. Waar, moet, waar wil je over na? Als man zijn, zeg maar je vrouw het niet kwijt wil raken. Waarom? Hoezo wil je je vrouw niet kwijt raken dan? Ja, ze heeft AIDS en, ja, ze wil heel graag seks, maar ze is allergisch voor rubber. En ja, weet je, uh, ze, uh, ze is ook van monogamie. Dus ik heb al voorgesteld om één andere vrouw te nemen. Maar dan gaat ze, <laughs> gaat ze niet meer akkoord. Wat ja, is dat? Dat is spijtig. Maar Rubber? Waarom Rubber? Ja, dat... Uh, ja, dat wel. dat moet wel. robert Rubber ja ze kwam erachter achter eh, toen ze eh, een een een broekje aantrok eh, dat was dus rubber en eh, ja de volgende dag groeiden er allemaal hele kleine plantjes op de bovenbeen eh, dat is raar toch dat is raar zeker zeker maar eh, ja, dan ga je naar de dokter en dan zegt de dokter ja wat is er aan de hand mevrouw en dan ja, dan, dan laat, je, dan laat je dat been zien. En ja, dan groeien je dan plantjes op en dan ja, dan weet de dokter het ook niet meer hoor. Ja, ja, ja. ja. Jezus, hoezo Jezus, ik zie een lul beschrijven mensen. Nee, dat ga ik niet doen. Ja. Wie is genomineerd voor de lul? Ik heb geen idee. Walter weet het. Wijnand weet het. Ik heb uh, Corné genomineerd. Kan ik alvast verklappen? Corné. Corné, waar? Het gaat tussen de Brouwers, zoveel is duidelijk. Sorry? Het gaat tussen de Brouwers, zoveel is wel duidelijk. Wil het of Elf misschien Robert-Jan? Be beschrijf ze eens. Dus dat daar? Voor de luisteraars, Bounty. Nee, ik weet niet wat er gebeurt nu ik ben heel benieuwd. Misha. Wel vrij benieuwd. Ik heb te weinig uh, draad om dit uh, interview uh, voort te een zetten. Oké, okay. Walter. Walter. Uh, over de lul. Even uh, aankondigen. Kijk, het gaat over de lul. Ja, en als het over de lul gaat. Ja, maar misschien moeten we eerst even uitleggen wat de lul is. Wat is de lul? De lul is de trofee voor de persoon waarvan we het minste hebben gezien, of die we het minst leuk vonden, of waar we in ieder geval het minst van vonden in deze competitie. En we noemen het de trofee, de glazen wissellul. En waarom is het de wissellul? Dat komt omdat we gaan niet iedere keer een glazen lul kopen voor deze prijs. Dus we vinden dat gewoon degene die hem de vorige keer had, hem maar mooi mocht inwisselen. De vorige keer had... RJ hem. Ofwel, in dit jaar ging hij bekend onder de naam Snowden Kruis. Ja, je mag wat één ding zeggen. Ik denk dat we nog één keer mogen gaan in dit gezelschap. Ik denk dat als we allemaal 10 euro neerleggen, dat Misha erop gaat zitten. Dat vind ik 10 euro waard. Ik weet niet of we ook nog een live video stream kunnen gaan veroorzaken. Maar dan neem nu echt. We moeten de glazen lul nog uit, uitreiken. De glazen lul is, is een waterpijp in de vorm van een lul. Ja, heel simpel. Niet zo heel groot volgens mij. Tenminste, ondergemiddeld. Voelt, voelt, voelt niet. Nee, nee, het voelt klein. Maar. Glazen ballen met een toetje eruit. Ja, dat is een beetje raar. Dat, dat, dat wijkt wel af van wat normaal. Hoe dan ook, de glazen lul. We hadden een uh, e-mailadres geopend. Wie is de lul? At wietcompetitie.nl. Een e-mailadres. Een e-mailadres. Een e-mailadres. <laughs> wie is de lul? At wietcompetitie.nl. Mensen mochten daarop stemmen en mochten een van de deelnemers uit de ...wietcompetitie nomineren voor de... ...wie is de lul? Glazenlul wisseltrofee. Daaruit kwam dat... Jacco, ...bekend onder de naam als Kierenwiet... ...de winnaar was geworden. Tenminste, de winnaar, de verliezer eigenlijk. Hij had drie stemmen. Maar gedurende deze de avond zagen wij Max Special. Ik weet niet waar de jongen zich nu bevindt. Daar zagen wij gewoon een ongeplet blikje in de vuilnisbak gooien. En dat ongeplette blikje leverde hem een strafpunt op. Dus we hebben nu eigenlijk een gelijkspel en een play-off. En hij af van het publiek. Dus eigenlijk is het nu aan jullie het publiek om te bepalen wie die prijs ja, dus, gaat krijgen. Uh, oh, dit is... Oh, wat een woede, wat een... Uh, wat een woede. Aan de ene kant hebben we Jacco. Jacco, die jongen die niks heeft gedaan, die meer minpunten heeft verzameld dan de winnaar bij elkaar heeft vergaat. 412 punten voor de winnaar, min 415 punten voor de verliezer. Hoe krijg je het in godsnaam voor elkaar? Jacco heeft niks. Maar dan ook helemaal niks in deze competitie betekent. We weten niet eens of hij een plant heeft gehad. En als hij hem heeft gehad weten we helemaal niet hoe het met die plant is gegaan. Aan de andere kant hebben we Corné. Corné is vandaag aanwezig. Corné kunnen we in ieder geval Oeh. lijfelijk die prijs al aanreiken. We, we, we kunnen er van alles mee doen. We kunnen, we kunnen zeggen dat hij dat hem inderdaad op plekken moet stoppen waar de zon niet schijnt. We kunnen... In ieder geval foto's maken van het overhandigen. Maar Jacco kan in ieder geval niet met meer weggaan dan met die is gekomen. Hij heeft namelijk niks ingebracht. Precies. En Corné Precies. Kan, kan heel moeilijk lopend hier naar buiten gaan. Ja, alles meenemen. Dus, dus wat, wat gaan we doen? Geen Corné dat plezier. En dat zou ook niet opvallen. Hè? Geven we hem die prijs? Gunnen we hem dat? Of vinden we toch dat... Laten we even wel wezen de Duitser uit deze competitie, Jacco, samen met de Spanjaard slash Duitser uit deze competitie, Rafael, zoals je het in het Spaans uitspreekt. Hij, hij, hij is er nooit zo stil geweest. We hebben Rafael nog helemaal niet gehoord, maar hij heeft zich afgemeld vanwege verstopte holtes. Die hele prijs, die hele glazen lul had geen zin gehad. Dat is mijn mening hoor. Dat, ja, ja, ja, ja, Alles zat vol. Ja, Daar paste niks meer bij. En waarmee zat Zelfs dit kleine glazen lulletje. Waar zat het mee vol? Ja, met... Met die negen. Ja, precies. Dus. Aan jullie, dames en heren. De baremetertje. Komt nog. nog. Goeie vraag. Ja, Goeie vraag. Ik heb een Rafael, net uh, oh, gaat uh, even bellen. anders gaan we echt een, een keer bijbrengen. Precies, ja, Rafo, nee, oh, ik, ik denk dat ik ben ben je zin. Zin. Kan, je, kan je hem op de spieken gooien? Ik, Bart, ik denk dat hij luistert. Jacco, als je luister niet, dan is het over ons Be bellen. bellen. <laughs> ja, dames en heren, op de achtergrond wordt nu contact gezocht met Jacco. Knockout A.k.a. Kierenwiet. En we hebben hier aan de ene kant met drie punten. C tot de O, tot de R tot de... Nee. I want een physical. I want een physical. Corne, hey. Corne, hey. Wie gaat die glazen We gaan naar huis smokkelen. En hey, maar ook, kun je die ja. vullen met bandsacks? Nee, nee, maar we hebben speciaal glijmiddel gemaakt. Hij laat twee eronder niks <laughs> van. Het Oké. Okay. Maar goed. Handjes in de lucht als jullie vinden dat Jacco de prijs moet krijgen. De Jij mag ook stemmen, hè? We hebben dus vier, hier. vijf, zes. Handjes in de lucht. Handjes in de lucht, dames en heren. Als onze grote vriend MC Special. He's een heel special boy. Die prijs moet krijgen. Hij is met een trofee voor Coné. Ja. Trofee oh, nee. voor koné. Hoeveel handen hebben we? Trofee voor Connect. Oh, wat close, hè. 5-5! God voor andere 4! Het is 6-4 geworden. Cornei heeft hem eerlijk waar niet gekregen en daar feliciteren we mij. Gefeliciteerd yeah. jongen. Olé voor Cornei, olé voor Cornei. Alleen in een. speech voor het zeker verdient echt het zijn eigen prijs gewonnen. Veel meer nog wat eigenlijk te zeggen. Ja, zeker speeder mentaliteit. Je, je moet sowieso je sporten, sport, ja. ja. ja, ik bedanken hoor. Dat Ik zou zeggen, Jacco, lauwe hond, waar ben je nou? Je moet je eerste baan bedanken. Dat is een hele mooie samenvatting. Jacco, lauwe hond, waar ben je nou? Laten we allemaal een whatsappje sturen naar Jacco met de vraag, Jacco, lauwe hond, waar ben je nou? Ik ga in de nederwiet. Luister als Individueel. Ja, maar niet iedereen heeft zijn nummer toch? Geef even zijn nummer. App even. Mils Hes? Mils Hes? We gooien het nummer in een 06? op de website. Ja, live. Maar daar begrijpt hij toch helemaal niks van. Ja, luister als mogen we stemmen. Als een sms individueel. Dat is leuk die tractiespuntjes allemaal nemen. Dat is het nummer. Ja, dankjewel. Ja, dankjewel. Uh, Jacob, dankjewel. 06 141 39, oh, 39 Ik ben hem aan 34. Nou, oh, hij is bezet. Doe wie. Ik herhaal. Luister eens thuis. 06 141 39 9 dat maakt het raar hè. Ja, als je dat, dat wel verrijkt. Het bericht wat u moet sturen is het volgende. Individueel. Nee. Daar snap je niks van. Je Vraag, Jacco, lauwe hond, waar blijf je nou? Jacco, lauwe hond, waar blijf je nou? U kunt op smsen naar 06 De eerste sms'er met een... Een soort nationaal dictaat. Glazen penis. Dit is het Ja, We hebben trouwens ook nog een roze medaille over. Blijf, met een... blijf of bent? Ik herhaal, Jacco. Nou, blijf je nou? Waar blijf je nou? 0614139. In. Jacco is gewoon toegevoegd. Individueel. Nee, je moet hem. Uh, nee, je kan, nog kan, stand, kan iemand Jacco even toevoegen? Aan de dat is gaat? te contacten. dat? Ja, mooi. Ja. Maar nou staat u nog steeds niet. Nee, misschien moeten we de plaatjes posten. En luisteraars thuis. Walter. Wil je nog wat zeggen over de volgende keer? MUZIEK. MUZIEK. MUZIEK. Thank you.